Vijf uur, de Stubenitski met het NOS-journaal. Veel Grieken staken vandaag opnieuw tegen nieuwe bezuinigingen. Onder meer taxichauffeurs, leraren en luchtverkeersleiders leggen het werk neer. De Griekse regering bereidt een bezuinigingspakket voor... voor meer dan 11 miljard euro om de trojka tevreden te stellen. Het IMF, de ECB en de Europese Commissie geven alleen nieuwe noodsteun... als de Grieken vergaande bezuinigingen doorvoeren. De landelijke staking valt samen met de eerste dag van de eurotop in Brussel. Daar praten regeringsleiders onder meer over de toekomst van de eurozone. Er komen gespecialiseerde rechters voor mensenhandelzaken. Dat hebben de Nederlandse rechtbanken besloten, Trouw. Als enkele rechters zich kunnen specialiseren... kunnen ze meer expertise opbouwen met mensenhandelzaken. Dat is nodig omdat de wetgeving op dat gebied complex is... Volgens de nationale rapporteur Mensenhandel leggen rechters in vergelijkbare zaken soms totaal andere straffen op. Steeds meer sponsoren trekken hun handen af van Lance Armstrong. Door het dopingschandaal stoppen bedrijven de samenwerking. Na kledingsponsor Nike verbreken ook fietsfabrikant Trek en de Amerikaanse brouwer van Budweiser Bier het contract met de wielrenner. Trek zegt teleurgesteld te zijn in Armstrong. In Bellingwolde in Groningen zijn vier vrouwen gewond geraakt... door een explosie in de bestelbus waarin ze zaten. Het busje brandde volledig uit. Mogelijk ontplofte er een gasfles achterin de bestelbus. Drie vrouwen konden het voertuig na de ontploffing verlaten. De vierde kreeg haar gordel niet meteen los en liep zware brandwonden op. De gewonde vrouwen zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen. Het weer, vanochtend wisselend bewolkt... en vooral in het noorden en westen nog wat regen... vanmiddag op de meeste plaatsen droog... In het oosten af en toe zon, het wordt zo'n 19 graden. Morgen opklaringen en zonnig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Oh, it's a big band uit uh, de jaren 50. Je hoort het orkest van Beckons Basie. And this could be the start of something big met de Herkapelmeister zelf achter de vleugel. Laatste uur gaat dit worden van de nacht ging het anders hier bij de Vader op Radio 1. Met onder andere nieuw plaatwerk van John Hyatt. Ik kom terug op een prijszaak die ik vorige week had. Want toen had ik in de aanbieding om te winnen Collected. Het meest recente album, verzamelalbum moet ik zeggen van Paul Carrick. En ik heb een nieuw album in de aanbieding. Een heel aantrekkelijk album onder de titel Rhythms del Mundo Africa. Kan ik aanraden. Als je het niet wint, dan zou ik je aanraden eh, om, om het te, te kopen of te downloaden. In ieder geval. En ik sta stil bij een hele belangrijke verjaardag vandaag. Van eh, een icoon in de wereld van de rock en roll muziek. Maar goed, zover zijn we nog niet. Eerst even aandacht voor een zangeres die afgelopen zomer al populair was met een hit. Hier is de opvolger van Sentigold, de keeper. Sentigold. We zijn er in het het een hit had hier in Nederland met Desperate Youth en dit is dan de opvolger van The Keeper. Te vinden op Master of My Make Believe, dat is dan de titel van het album waarop de twee stukken te vinden zijn. Mystic Pinball, dat is ook een album. Dat is een nieuw album van een man die maar blijft doorgaan en hij blijft mooie muziek maken. I know to lose you, dat staat erop. Hier is de stem van John Hyatt. it all. No, How to Lose You, typisch John Hyatt, wat je hier terug kan horen. Mystic Pinball, de titel van zijn jongste album. Een ander album, dat heeft als naam Collected. Daar heb ik het vorige week over gehad. Er zijn meerdere albums met de naam Collected. Maar in dit geval ging het om een uh, box waarin drie cd-scheven zitten... die volgezongen worden door Paul Carrick... in de meest uiteenlopende combinaties. En ik vroeg je de vorige week... Paul Carrick heeft ooit met de groep Ace het nummer How Long opgenomen. En hoe hoog heeft dat ooit in de Veronica Top 40 gestaan? Want die had je toen. Het antwoord was, het heeft nooit in de Veronica Top 40 gestaan. Het is slechts een tipparade notering geweest. Dat, met andere woorden, het is een hit die nooit een hit is geweest. Dat Ace uh, met How Long. Nou, degene die in ieder geval... Uh, de CD-box van Paul Carrick heeft gewonnen. Dat is Arie Drentje en die is woonachtig in Wageningen. Zo dadelijk, dan ga ik weer een vraag stellen over een nieuw album... dat ik in de aanbieding heb. Een heel aantrekkelijk album onder de titels Rhythms Del Mundo Africa. Maar ik laat je eerst... Een... Ik zal een verkeerd knopje te drukken, vandaar die aarzeling. Uh, maar goed, in ieder geval uh, Rhythms Del Mundo Africa. Daar ga ik dadelijk een vraag over stellen. Maar ik laat je eerst nog even iets anders horen. Namelijk een track uit Collected met de stem van Paul Carrick. En hier in de samenwerking met Mike en de Mechanics. Mike en de Mechanics leiding van Mike Rutherford. Silent Running. Nacht klinkt anders met roelkoeners. Ik vind het wel integreren. Het liedje dat heet The Fall. En het is van een groep die zich noemt Rye. Of een groepje is eigenlijk een duo. En dat duo, ja, dat, dat, verder is er niet zoveel bekend omtrent dit duo. Of, uh, waarschijnlijk hebben ze elkaar ooit ontmoet in Los Angeles. Maar ze zijn ook in Europa her en der actief. In Berlijn en Kopenhagen zijn ze ook vaak gesignaleerd... in uh, de buurt van opnamestudios Rye. Dat is in ieder geval de naam van de band RH, Griekse E. En het liedje dus The Fall. Dat was voor veranderen maken in de mechanics met Silent Running. Dan ben ik toegekomen aan een nieuwe CD die ik mag weggeven. De CD heet Rhythms Del Mundo Afrika. Rhythms Del Mundo dat is een project van leden die uh, voortkomen uit de Buena Vista Social Club en die mannen die hebben in het verleden drie albums gemaakt met daarop bewerkingen, mixages... moet ik eigenlijk zeggen, van bekende tophits, pophits, pop rockhits. En dat hebben ze dan gemixt met een latijns amerikaans sausje. Nou, op een gegeven moment hadden ze dat wel eens een beetje gezien. En wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben uh, weer bekende rock- en popnummers genomen. Alleen nu voorzien van uh, Afrikaanse muziek. Een Afrikaans sausje is er overheen gegaan. Hele aantrekkelijk is dat allemaal geworden. Jij kent soms de nummers net niet terug, maar, maar het is een verrassende manier... wat ze ermee gedaan hebben. Je kan zo'n cd winnen als je raadt welk nummer ze hier onder handen hebben genomen. Wat is het origineel van dit nummer? Titel en kop. Artiesten. Sometimes I feel like I don't have a partner.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 Walk through the hills, cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I'll well, never worry, now that is a lie. Betama, Dat wil ik dus van je weten. En dan kan je in Amerika komen voor die hele aantrekkelijke CD. De Rhythms del Mundo, Afrika. Dus welk nummer hoorde hier en van wie is de originele versie? Als je dat mailt na de nacht klinkt anders. Via de website kan je daar komen: www.vara.nl. En dan ga je op die site weer naar programma en sites. Klik je dan aan, dan kom je wel weer vanzelf bij contact. Klik je dat aan, dan heb je de. E-mailbox van de nacht, denkt anders. En daar kan je het antwoord naartoe mailen. En dan tot op de vraag... wat was het origineel van het nummer dat je ze net hoorde? En dan wil ik inderdaad de titel weten... en de naam van de artiest of de groep die je hoorde. En volgende week dan hoor je de uitslag. Zo is het ook nog een keer. Drachting anders, zoals gebruikelijk rond de tijdstip drie liedjes in de Franse taal. Je krijgt straks een chanson te horen dat in 1962 de winnaar was van het Eurovisie Songfestival. Voordat je haar hoort, krijg je een waalse combinatie: Suarez en Stephanie Crayoncourt. Maar we beginnen met een icoon uit de Franse chansonwereld.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 mais elle ne la danse pas elle ne regarde même pas la piste et ses yeux amoureux suivent le jeune erreur et les doigts c'est de l'artiste Ça lui dans la peau par le bas par le haut et l'envie de chanter cette physique Tout son être étendu son soufflet suspendu c'est une vraie tendue de la musique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 Qu'elle redonne tout bas, elle revoit à son accord Et ses yeux amoureux suivent le jeune nerveux, et les doigts secs de l'artiste. C'est l'homme dans la peau, par le bas par l'eau haut elle a envie de pleurer cette musique. Son être est tendu, son soufflet est suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique.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 qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. Oh, de pour ça est pour arrêter changer juste claire sont si grand que ma vie va s'arranger juste pour Jamais Un premier amour, on le cherche toujours Dans d'autres amours, toute sa vie on court après Il nous a troublés, et fait rêver, fait trembler Ce premier amour, premier amour, premier amour Mais l'enfant qu'on est, l'enfant qu'on est resté Frémira toujours au souvenir de cet amour en toch... S'oublie jamais, s'oublie jamais Qu'un premier amour on le cherche toujours Dans d'autres amours toute sa vie on court après Que tous ces baisers qu'on s'est volés plus que donnés Ces gestes innocents nous engageaient pour si longtemps Non les enfants d'alors que nous étions encore N'ont pas subsonnait tant ils étaient émerveillés qu'un premier amour leur premier amour était si fort 3 chansons op een rietje en het rentje begon met een plaat uit 1955. Je hoorde de stem van Edith Piaf met La Cardioniste. Vervolgens uit Wallonië. De samenwerking tussen de groep Suarez en zangeres Stephanie Crayoncourt... in Just Pour Vous. Wat ik je net liet horen, dat was in 1962... het winnende Songfestival-liedje van dat jaar. De stem van Isabelle Aubret, die Frankrijk vertegenwoordigde... op dat Songfestival met Un Premier Amour... Zo dadelijk. Dat wil zeggen over um, dikke twintig minuten op deze zender. Weer tijd voor het Radio 1 Journaal. Met hierin in ieder geval aandacht. Wederom voor Lens Armstrong. Welke sponsors hebben nu weer afgehaakt? En ook aandacht voor onze minister-president Rutte. Die uh, deze keer niet in Den Haag aan een tafel zit. Maar in een tafel aan, in Brussel. Want er is de eu top de komende dagen. En natuurlijk nog veel meer, maar dat hoor je even na zessen wat er allemaal verder nog een bod komt in het Radio 1 met Marcel Oost en Lara Renzen. En wat gebeurde er vandaag, 18 oktober, in de geschiedenis? Het is precies 90 jaar geleden dat de British Broadcasting Corporation, de BBC, werd opgericht. En wie staat er vandaag op de verjaardagskalender? 1961 geboren, vandaag wordt hij 51 jaar, de Amerikaanse jazzprompettist Wynton Marcellus. 45 jaar wordt hij die bekend is van de televisie, Tom Edwards. 57 jaar zijn was ooit bekend in de politiek, Rita Verdonk. En 67 jaar wordt vandaag Job Cohen. Maak sta uitgebreid stil bij de man die vandaag 86 jaar wordt. Dit is een compositie van zijn hand. Oh, over Honey en and Poem was sitting in a witness stand. The wild, the... that brown man with Brown man Brown man Brown eye Was brown well, the beautiful daughter Couldn't make up her mind Between a doctor and a lawyer, man Her mother told her daughter brown I handsome man. Met de Brown Eyed Handsome Man. Een hit voor Buddy Holly in 1963, maar toen was hij al dood. In 1959 was hij om het leven gekomen en later werden meerdere platen van hem uitgebracht. De Brown Eyed Handsome Man was een liedje gecomponeerd door Chuck Berry. En daar draait het om de komende minuten hier bij De Nacht Anders de Varen op Radio 1. Want Chuck Berry wordt vandaag maar liefst 86 jaar. Als je het hebt over hoogbejaard. In 1952 toen kwam hij in de muziek. Hij kwam terecht bij de band die zich noemde de Sir John's Trio, onder leiding van een Johnny Johnson. Er was een saxofonist die ziek geworden was. En het was deze Johnny Johnson die contact opnam met Chuck Berry om mee te musiceren en die saxofonist te vervangen. Al gauw nam Chuck Berry de leiding van het gezelschap over en de rest is een beetje geschiedenis. Uh, uh, uh, ja, ja, misschien heb je dat de afgelopen zomer gezien. Ik dacht dat hij een vriend toen de zomergast was. Die, kocht, uh, die zocht een fragment uit waarbij uh, Chuck Berry... behoorlijk uh, tekeer ging tegen muzikanten die hem uh, moesten begeleiden. Denigerend, er gewoon. Maar ja, neem niet weg dat de man een paar uh, bijzondere composities heeft uh, achtergelaten. Nagelaten nog niet. <laughs> Want hij is nog niet dood, hij wordt 86 jaar. En uh, een aantal van die composities laat ik je horen. is van invloed geweest op uh, behoorlijk wat muzikanten. Buddy Holly liet ik al horen. Ik laat je nu luisteren naar The Stones en The Beatles. Rockin'. sound so sweet I had to take me a chance Rose out of my seat I just had to dance Started moving my feet suspect And when the police knocked Those doors flew back But they kept on running In 1964 de Beatles met John Lennon in de hoofdrol van de LP Beatles for Sale Rock'n'Roll Music. En dat werd voorafgegaan door Around and Around van de Rolling Stones. Beide composities van de vandaagjarige Chuck Berry. Het was ook Elvis Presley die gecharmeerd was van de composities van Chuck Berry. Elvis wilde Memphis, Tennessee graag opnemen en dat als een single uitbrengen. De eerste versie van dat nummer maakte hij in mei 1963. Toen waren er nog geen plannen voor een single release op dat moment. En in de loop van 1963 bedacht Elvis zich. Hij vond die eerste opname die hij in mei 1963 maakte niet zo uh, perfect... en ging alsnog de studio in januari 1964. En toen werd dit de definitieve, goedgekeurde versie van Memphis Tennessee. Hier is The King. Jenny wrote it on the wall. Help me operator get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on the ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. Cheeks that trickled from her eyes. Marie is only six years old. Information, please try to.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 huddling more and driving slow with no particular place to go To go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten her safety belt. Riding along in my collar, blues. Still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge For the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio With no particular place to go Jack Barry, rock'n'roll pionier. Maar nog altijd in leven. 86 jaar wordt hij vandaag. En je hoorde de jubilaris zelf met een opname uit 1964... dat destijds ook de hitparade heeft gehaald. No particular place to go. En die werd vanaf gegaan door een hit uit 1977... gecoverd door Emmylou Harris. You never can tell c'est la vie. En voordat zij aan de beurt kwam... Uh, had je Presley nog met de Memphis Tennessee? Dit was de Nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Zodat dadelijk Marcel Ooster en Lara Renze met het Radio 1-journaal. Mijn naam is Roel Koeners. Tot volgende week. En de playlist kan je op uh, internet zien op de site van de Nacht ging anders.